In Den Haag komt het grootste hindoe-tempelcomplex van het Europese vasteland. In het complex krijgen drie Hindoestromingen allemaal hun eigen ruimte. De tempels komen achter het station Holland Spoor. De bouw moet in 2014 zijn voltooid. De Haagse wethouder Noorden noemt het een icoon voor de stad. De gemeente Den Haag trekt er geen geld voor uit. De betrokken hindoe-organisaties dragen de kosten zelf. Dan het weer vanmiddag overwegend bewolkt. Het is tussen 1 en 3 graden.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 Vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 4 uur. tijdens voor het tweede uur Euro Breakdown op weg naar de nummer 1 van Europa. 21e jaargang van dit lijst van Europa, aflevering 7 alweer. En dat alles op deze laatste vrijdag alweer van deze week, 18 februari 2011. Deze week in de lijst 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Na 19 weken dan uit de lijst verdwenen, Bruno Mars, just the way you are. Ina met 10 minutes na 17 weken en 13 weken voor Nelson, she's gone. Snelste stijgers deze week Diddy Dirty Money, Coming Home en de Neon Trees met Animal bij de zeven plaatsen. Snelste dalers die gaan er ook zeven. Rihanna, Who's That Chick en Robbie Williams met A Shame. Langs genoteerd, dat zijn er ook weer twee. Pink, Rachel Glass en uh, Robbie Williams, Carly Barlow en A Shame bij de zeventien weken in de lijst. 18 februari staat vaak in de geschiedenisboeken, onder andere in 1913. Pedro Cuen, die is uh, gedurende minder dan een uur president van Mexico. 1977, de eerste Space Shuttle, die maakt een vlucht op de bovenkant van een boom 747. En 18 februari van 2010, een groep militairen pleegt in Iran een staatsgreep tegen de regering en vestigt een militaire Utah. Dat dus 18 februari vanuit de geschiedenisboeken. Terug naar 18 februari 2011, tijd 5,5 minuut over 4. Terug naar dit, terug naar Maroon 5. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. You push me. I don't have the strength to resist or kill. And the sun will shine. zou te luisteren naar die plaat van Brandon Flowers en dan denk je, die stem, die stem, waar ken ik die van? En dat waren inderdaad The Killers. Hij was uh, de frontman zeg maar, van The Killers, waar we al een tijdje niks meer van gehoord hebben. Ik weet dat ze een pauze ingingen last, maar hoe lang die precies nog duurt, dat is even de vraag. Dit was in ieder geval Brandon Flowers en Only The Young alweer 11 weken in de lijst. Blijft zitten op nummer 17 de tweede uur van de hitlijst van Europa begonnen we met Maroon 5 en Never Gonna Leave This Bad. In de vierde week gaan zij van 23 omhoog naar nummer 18. In het vorige uur kwam die al twee keer voorbij. één keer met Shame, één keer met Heart and I. En nu één keertje met de hele groep. Robbie Williams en zijn vrienden van Take That en de single The Flood. Er staat vijf weken in de lijst en gaat van 21 omhoog naar nummer 15. Goedemiddag, 8 minuten voor half 5. Je radio staat op CFM. Leuk dat je erbij bent. Dit is The Your Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Die komen hier altijd voorbij. En een daarvan die is dus van Britney Spears. Hold it against me staat 6 weken in de lijst. Vorige week op 18. Deze week doet ze beter. Ze gaat 5 plaatsen omhoog naar nummer 13. En daarvoor Take That en The Vlood ook vijf weken in de lijst. Van de 21 omhoog naar nummer 15. Slaan we er eentje over. Die is van Silo Green. It's okay. Die zakt namelijk van 9 naar 12. En B.O.B. die is goed bezig. Don't let me fall. Nou dat doet hij ook niet. Want in de zevende week gaat hij gewoon omhoog. En wel van veertien naar nummer elf. Well, I, so I was shooting for stars. Guess I'm yeah. just here for the ride, I swear it. Feels like I'm dreaming, it's vividly defined, yeah. So call me whatever you want, yeah. Tatum me whatever you like. Yeah. But let's get one thing straight. Yeah. You know my name's so yeah. I run this town when I'm on this mic. Yeah. yeah. So here yeah. I go, yeah. B, -B. Yeah. Bobby B, yeah. I don't know, meat I don't, yeah. but I know yeah. that I float, yeah. rack em up, knock them down, yeah. dominoes, yeah. then I go where yeah. my story goes. Yeah.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 Don't let me fall, don't let me fall They say what goes up must come down Oh, be don't. Let me fall. De nummer 11 alweer. Kijken wij even achterom en dan moet eigenlijk een hele stap terug naar de nummer 30. Die gaan we dan ook gewoon even snel allemaal meenemen. Want de Black Eyed Peas just can get it now voor 30. Econ Angel 29. 28 is voor Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Katy Perry Fireworks 27. Bobsy St. Jean Paul, TikTok op 26. Diddy Dirty Money Coming Home op 25. Roger Sanchez, Fire's Movements, Together, in hun zevende week al, hè? twee plaatsen zakken naar beneden. Robbie Williams, Carly Barlow, Shame op 23, Michael Jackson, Acon, Hold My Hand op 22, en 21, Robbie Williams, Hard at Eye. Cash How We Are You Are vinden we dan op 20, de Neon Trees en Animal horen bij de snelstijgers in de vierde week namelijk naar 19. Move 5, Nebuchadne, Leaf This Bad in de vierde week van 23 naar 18, op 17 blijft staan Brandon Flowers, Only The Young. Shakira Laka staat 9 weken in de lijst, zak van 11 naar 16. Take that and the flood in de 5 week van 21 naar 15. Maroon 5, give a little more, staat 12 weken in lijst, van 8 zakken ze naar 14. Van 18 naar 13 in de 6e week. Britney Spears, hold it against me. Sheila Green, it's okay, staat 8 weken in de lijst, komt van 9, staat nu op 12. B.O.B. or the, don't let me fall. In de 7e week gaat hij van 14 omhoog naar 11. Dan gaan wij de top 10 in. Dat doen we op anderhalve minuut voor half vijf op vrijdagmiddag. Tenzij je natuurlijk te herhaling zit te luisteren van de Euro Breakdown. Hij wordt herhaald, jawel, op zaterdagavond tussen zeven en negen. Dan komt alles gewoon nog een keertje voorbij, dus mocht je wat gemist hebben. We doen het gewoon zaterdagavond nog een keer. Normaal vrijdag drie, vijf. Zaterdag zeven, negen. De veertig beste platen van Europa. En deze hoort er ook bij. Deze van Pink. Deze van Pink. Zes weken in de lijst al. Van twaalf omhoog naar negen. Fucking perfect. Why do I do that? Yeah! We duiken de top 10 in en dat doen wij met Pink and Fucking Perfect op nummer 9. ZFM Westkust weerbericht. Na een nacht met temperaturen rond het vriespunt is het op deze vrijdag weer overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en een windje komt uit het oosten. De temperatuur die stijgt naar een maximaal 5 graden. Die 5 graden zijn we nu al voorbij hoor. Het wordt alweer kouder buiten. Want vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige oost tot zuidoostelijke wind... Daalt de temperatuur naar 2 graden onder het vriespunt. Morgen zijn er dan weer wolkenvelden, maar ze nu en dan schijnt ook wel de zon hoor. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 6 graden. De wind die waait uit Zuidoosten, zee vrij krachtig. Zaterdagavond, zondagnacht, dan weer overwegend bewolkt en blijft droog. de Zuidoostelijke Wind de, daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag dan overweer eerst de bewolking weer en op wat gemis, Daarna na blijft het uh, over het algemeen wel droog. De wind die waait meest matig uit Zuidoost en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Zondag op maandag, het begin van een nieuwe week, dan klaart het op. En bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Gaan we even kijken wat de ANWB ons te melden heeft. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad. Op dit moment op de A1 staan drie files. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarekum 5 kilometer. Bij afrit Puntschoten 4 En bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn acht kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Zoete 2. A10 Ring West richting Zaanstad. Bij Knoop het Koenplein 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort, tussen afrit Den Dolder en afrit Maan staat drie kilometer. En dat was het. We gaan verder met de hits van Europa. Wie komt daar naar binnen? Hey Albert-Jan, wat kom je doen? De verschillende dance charts had hij hit na hit, Martin Solveig. En dit is de eerste voor het echte grote publiek samen met Dragonet en de single Hello. In de vijfde week gaan ze ook vijf plaatsen omhoog, van 13 omhoog naar nummer 18. Op weg naar de nummer 1 van Europa, daar zitten nog uh, vijf platen voor, voor die nummer 1. En eentje die is van... Uh,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 I'm De derde en hoogste notering voor Rihanna, die vinden we op nummer 5. En dat is her. What's My Name. In negen weken staat ze daarmee nu in de lijst van Europa. Van 7 omhoog naar nummer 5. En daarvoor hoorde je Pixalot en Jason Dullo. En Coming Home staat elf weken in de lijst van vier. Zakken die wel naar nummer 6 toe. Steeds verder omhoog, steeds dichter bij de nummer 1 van Europa. En vanmorgen stond hij waarschijnlijk te pruttelen in de huiskamers in Zandvoort. Nu dan de ingrediënten, milk en sugar. Hé, hey, na-na-na. I'll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 Mogen wij toch van geluk spreken dat wij dan in uh, Europa wonen en niet in Amerika? Want dan is het natuurlijk allemaal piep, piep, piep. Dat mag allemaal niet op de radio. Hier draaien we gewoon Enrique En Ricky Glesias en Ludacris, tonight I'm fucking you. Op weg naar boven, op weg naar de nummer 1 van Europa komen we er één tegen. En die is van Adele. So clean. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship back. Tweede zittenblijver van deze week vinden we ook op nummer 2 en die is van Adele, Rolling in the Deep. En er zijn al de rekenaars die weten het dan al, we hebben er nog één te gaan. En één zittenblijver ook nog eens, net als vorige week Duffy. Negen weken lang nu alweer in de lijst van Europa, Nog steeds, nog steeds de beste van allemaal. Vorige week klom ze van 2 naar 1 en deze week blijven ze gewoon lekker bovenin zitten. Duffy! En zingen wel, wel, wel. Dat was hem, de Euro Breakdown alweer. Aflevering 7 van de 21ste jaargang. Adela, Rolling in the Deep en Rick Iglesias en Ludacris Tonight and Fuck You. Dat was de top 3 van deze week. Zometeen heel veel plezier met je weekend in. En tot volgende week. Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? Ja, het over.